Levi van Eck met het NOS-journaal. Om de CO2-uitstoot te verminderen wil het kabinet het grondwaterpeil verhogen. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht in de Telegraaf. Onder meer in veenweidegebieden moet het waterpeil omhoog. Als veen te droog komt te liggen gaat het rotten en stoot daarbij CO2 uit. Vooral melkveehouders in het Goede Hart en Noorden en Oosten zullen daar last van hebben. Op nattere weilanden kunnen koeien moeilijker lopen en trekkers niet rijden. Vrijdag maakt het kabinet meer maatregelen bekend tegen de uitstoot van stikstof. Kosovo en Servië hebben een akkoord bereikt over het langlopende conflict over kentekenplaten. De kwestie leidt al jaren tot spanningen. Kosovo verklaarde zich in 2008 onafhankelijk, maar Servië erkent dat niet. Etnische Serviërs die in het noorden van Kosovo wonen rijden nog steeds rond met een Servisch nummerbord. Kosovo wilde hen vanaf donderdag verplichten over te gaan op Kosovaarse nummerborden en dat afdwingen met boetes. In het akkoord staat nu dat Servië belooft geen nieuwe nummerplaten uit te geven. Kosovo zal automobilisten met Servische nummerplaten niet beboeten. Door de coronapandemie is de vaccinatiegraad tegen mazelen afgenomen en is een record van 40 miljoen kinderen niet tegen de ziekte gevaccineerd. Daardoor dreigt het virus zich snel te verspreiden in de verschillende regio's wereldwijd. Al dus de Gezondheidsorganisatie en de Amerikaanse Gezondheidsdienst. Zeven mannen krijgen celstraffen tot twaalf jaar... vanwege hun betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij in Den Haag. Dat heeft de rechtbank in die stad bepaald. Bij het incident in mei vorig jaar kwam een jongen van 17 om het leven. In totaal stonden negen verdachten terecht uit Delft, Den Haag en Zoetermeer. Het weer vanochtend langs de kust en in het zuiden regen, lokaal met onweer en hagel. Het komt af naar ongeveer 7 graden. De komende ochtend nog een bui in het noorden. Daarna overal droog en zonnig bij een graad of 12. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. Met nu de nacht.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 That's no lie You yeah. put that spell on me I'll tell you, huh Ik kan Go oh, oh. Alles wordt kleiner, zorgen raak ik steeds wat beter kwijt. voor te kijken.